Dit van der Linde met het NOS-journaal. De aanpak van zorgfraude is nog niet op orde. Zorgverzekeringen sporen fraude minder snel op dan twee jaar geleden. En fraudeurs die wel worden betrapt worden zelden vervolgd. Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd. Er is sprake van zorgfraude wanneer geld dat voor zorg bedoeld is... zoals een persoonsgebonden budget ergens anders voor wordt gebruikt. Twee jaar geleden waarschuwde de Algemene Rekenkamer... dat de aanpak van zorgfraude nauwelijks effectief was...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 Veel landen hebben Israël juist opgeroepen de stad te sparen... omdat er meer dan een miljoen Palestijnen op aanwijzing van Israël naartoe zijn gevlucht. In Indo Indonesië gaat alle bijna 10.000 inwoners van het vulkaaneiland Ruang permanent verhuizen. Er zijn grote zorgen over nieuwe uitbarstingen. De vulkaan is erg actief en barst de afgelopen dinsdag nog uit. Momenteel is er de noodtoestand van kracht... omdat er kans op een tsunami is als de vulkaan nog een keer uitbarst. Na een eerdere uitbarsting vorige maand werden alle inwoners van het eiland al geëvacueerd. De Indonesische overheid heeft besloten dat inwoners niet terug mogen keren. Zo'n 200 kilometer verderop worden nieuwe huizen voor hen gebouwd. Het weer vanochtend eerst droog met ruimte voor de zon. In de middag buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen op bevrijdingsdag opnieuw kans op regen. Later droog en meer zon, dan is het een graad of 17.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 Hit zeer goedemorgen bij Goedemorgen Zandvoort, 4 mei. Het is vandaag de dode herdenking. Ik hoop dat u allen zich gedraagt en ook bij de herdenking aanwezig zal zijn om 8 uur bij het monument. En om 7 uur bij half acht in de kerk. We zitten in Race Café Rabbel, die van dit weekend toch weer het middelpunt is van de Grand Prix van Miami. Een heel tijdschema kunt u bekijken. De techniek en de muziek, Pim Groof en Maya Kop. Welkom, de redactie is gedaan door Hans uh, Botman en mijn naam is Ben Zonneveld. Uh, mocht je willen komen kijken in uh, Race Café Rabbel, ben je van harte welkom, koffie staat klaar. Ja. En uh, we beginnen gelijk, want het is al heel spannend aan het worden bij Café Nuf. Aan de overkant bij Hans Botman, hij kijkt elke dag naar buiten en noteert ook wat er gebeurt. Hans heeft nu de nieuwe stoelen uh, gezien. Uh, Tegenover mij zit Misha van Beest, welkom. Goedemorgen. Een van de nieuwe uh, uitbaters van Café Nuf, want uh, uiteindelijk zijn jullie met z'n tweeën. Dat klopt. Uh, Zandvoort wil ook graag weten wie erin zit. Mm -hmm. Wie is Misha van Beest? Nou, ik ben Misha van Beest, ik ben 33 jaar. Ik zit al 21 jaar in de horeca. Ik kom uit een horecagezin. En uh, ja, na de hotelschool en wat omzwervingen in de Amsterdamse horeca, in het nachtleven en restaurants, fine dining... Uh, Drijfleider bij restaurant de zuid in Landsmeer geweest. En nu uh, klaar voor de stap. Uh... Nuf. Naar Nuf, ja. um, je zegt het zelf al, je komt ook uit het nachtleven. En ja. daarna ga je daar een beetje minderen. Ja. Uh, was je dat uh, zat, dat nachtleven? of uh, is dat te druk? Of... Nou, ik werd vader van onze eerste kleine. En ja, dat viel niet meer te combineren. Dat, dat was niet meer geloofwaardig om uh, de hele nacht uh... ja, weg te blijven. Ja, nee, dat werd niet meer. Uh, dat was geen optie meer. Ja, maar dan uh, ga je naar Landsmeer en dan kom je in de dag uh, uh, ja, terecht? Ja, zeker. <coughs> dan uh, kom je met uh, Alexander van Dam in, in aanraking? Nee, nee, nee, wij kennen elkaar van de hotelschool okay. in Amsterdam. Dus wij kennen elkaar al sinds ons 16e. En, uh, wij zijn elkaar, dus er, er was altijd al contact? Uh, ja, zeker. We, we, zijn, uh, we hebben elkaar ontmoet in de introductieweek. En uh, toen kwamen we bij elkaar in de klas. En eigenlijk vanaf dag 1 hele goede vrienden en uh, nooit meer losgelaten. Jullie hebben allebei uh, je eigen carrière. Uh, Alexander ja. die heeft uh, van alles gedaan. Een ijssalon, uh, nog twee uh, restauranten die nog erbij. Jij ja. heeft die nog steeds. Hoe kom je dan samen om het idee om Nuf te beginnen? Nou, Alex die kocht uh, op zijn 17e zijn eerste horecazaak in Haarlem. De kleine Houtstraat. En uh, ja, wij hebben eigenlijk altijd tegen elkaar gezegd als de kans er komt, dan, uh, dan gaan we samen iets doen. En we zijn al een aantal keren wezen kijken naar andere dingen. Dat liep op niks af. Buiten zandvoort? Uh, ja. En uh, ja, toen kwam dit dus uh, voorbij. Dus toen belde hij mij. Uh, hij zegt nou, ik heb misschien iets heel moois voor ons. Dus toen zijn we wezen kijken en toen hebben we besloten van oké okay, dit, uh, dit gaan wij doen. Er zit ook een beetje via via gekomen. Uh, Alexander kende geloof ik een van de, de, de pandjesbaas. Dat klopt. En daar komt wat uit. Nou ja, het verhaal over ja. de huur dat is uh, wijd en zijt bekend en dat hebben jullie allemaal al geregeld waarschijnlijk, dus mm. waar we het daar maar niet over hebben. Daar is een goede afspraak over. Ja, nou ja, prima. Uh, je kan je voorstellen dat het ongeveer het gerucht in Zandvoort was, uh, wat allemaal gekost heeft. Nou, dat is ook de eerste vraag die heel veel mensen stellen, van, ja. hoe ga je dat met de huur doen. Ja, dat is toch bijzonder. Dat, dat, uh, ja. In, in zoverre is dat Zandvoort niet bijzonder, omdat dat speelde natuurlijk al een hele tijd. Ja. En uiteindelijk zien ze dan uh, allerlei frisse dingen gebeuren. Uh, en dan is dat toch gelijk de eerste vraag. Hm. Maar ja, het is prima geregeld, heb ik begrepen. Dus dat uh, komt allemaal goed. Um, ik loop daar ook vaak langs. En dan zie ik van alles gebeuren. We uh, zijn ontzettend druk geweest. En nog steeds. Ja, nog steeds. Ja. De, de lak zat nu op het podium, zag ik. Dus, uh, ja, podium hoe, hoe kom je daarop om, om uh, die, die binnenkant uh, te veranderen? Kijk, die, die uh, stenen tafel die zit er al 100 jaar, dus mm -hmm. die blijft ook zitten. Die laten we ook zeker zitten, ja. Nee, uh, wij werken samen met een, uh, een interieurbedrijf, uh, Too manage Agency. Dat mm -hmm. is weer uh, een hele goede vriend uh, van mijn kampioen, Alexander. En uh, ja, die helpt ons hier en daar een beetje, met advies en... Uh, nou, wij horen hier en daar ook vanuit het dorp wel van, goh, wat ga je veranderen en dit moet je veranderen. Dus uh, ja, daar luisteren we wel uh, naar. Zoals uh, de glasschermen bij het uh, terras zijn natuurlijk nu al deels weg. Ook, blijven die weg? Uh, de eerste drie die we weggehaald hebben blijven de hele zomer weg. Anders uh, zit je zo in zo'n vissenkom, mm -hmm. uh, begreep ik. Uh, en ook dat stukje interactie uh, naar de straat toe, anders zit je zo afgesloten. Maar van de winter komen die wel weer terug, zodat je lekker uit de wind uh, nog buiten kan zitten onder die winter. Ja, liter. dat was natuurlijk het idee van de vorige uh, uh, bezitter, om dat gewoon helemaal af te schermen en ja. die grote uh, parasols eroverheen. Ja. Maar in de zomer is het ook natuurlijk uh, de plek om te zitten. Zeker. En binnen? Wat we gaan veranderen? Ja, ja het wordt echt weer een grand café. Dus echt uh, met, uh, met ja, bruine tinten en uh, we krijgen rode banken, rode barstoelen. Dus echt weer gewoon gezellig uh, Grand Café. Uh, het café bestaat uit twee delen. Ja, klopt. Uh, je hebt het, be het zogenaamde benedengedeelte. Uh -huh. En dat is natuurlijk helemaal verbouwd omdat vroeger de keuken boven was. Ja, klopt. Dan um, ga je de trap op. Ja. Blijft dat één of wordt het, het gescheiden deel? Nee, daar komt een glaswand met een glazen deur. En uh, die komt als het goed is over twee weken. Ik hoop eerder, maar... Ja, het is bijna 13 mei hè? Uh, ja. <laughs> En daar komt een, uh, ja, een surf- en sportsbar. Dus daar uh, komen de surfplanken tegen de muur en daar uh, hangen nu al vier televisies. Uh, er komen wat oude sportattributen en daar gaan we gewoon de hele dag door uh, sport uitzenden. En dat is ook voor feesten en partijen. Dus vandaar ook de glazen deur. Zodat als de mensen in het kranke feest zitten, dat ze geen last hebben van het feestje of partijtje wat dan daar plaatsvindt. Wordt dan uh, de ingang ook aan de voorkant bij dat, uh, bij dat trap die er nu nee, zit? Nee. Dus je gaat wel gewoon via ja. de oude deur naar rechts? En dat en naar heeft te maken zodat we wel het overzicht houden wie er binnenkomen, ja of nee. Uh, het heb een eigen bar. Klopt. Dus dat, ja. van daaruit wordt ook uh, geserveerd. Dus eigenlijk heb je toch twee, twee verschillende cafés. Uh, ja, ja de, de bar in de sportsbar hebben we ingezaagd. En dat heeft uh, een reden. Anders moet je constant teruglopen naar de gewone bar. En dan moet je ook je personeel aan de voorkant Lastig vallen als het druk is. En nu is het helemaal zelfvoorzien, want er zit een eigen frituur in, er zit een eigen tap in met drie uh, verschillende tapieren. Welke? In. Uh, Heineken. Dus er komt uh, Tessels, Schumkop en afvliegend blond ook in de sportsbar te zitten. Oké, okay, ja, omdat het, het was een Ja, het, uh, Klopt. Ander merk. Ja. Je zegt het zelf al, uh, je kan het afhuren voor, uh, voor een feest. Mm -hmm. Hoeveel mensen kan je daarin kwijt ongeveer? Van tien tot. 50. ja ik heb er naar staan kijken maar ik, ik kon het ook niet goed inschatten 50? ja denk 40, ik wel. 50, ja. ja ja altijd leuk zo'n een eigen feestcafé om dat uh, een avondje te hebben ja leuk um, café maar ook restaurant ja um, beneden eten zeker uh, wat kan ik bestellen nou, nou ja, wij niet de hele kaart maar welke <coughs> welke genres ga je nee in? wij willen gewoon een een, een, een laagdrempelig en toegankelijk uh, grand café zijn waar je met Opa zijn 75e 75 verjaardag komt eten. Dus van een uiensoep tot een steektataar, een carpaccio, uh, een biefstukje balie, een, een sperrip, een burgertje, mm -hmm. dat idee. Gewoon, dus voor uh, ieder wat wils. Ja. Er wordt in antwoord redelijk uh, geklaagd, ge, gekeken naar prijzen van wijn en bier bijvoorbeeld. Ja. Uh, heb, heb je daar een idee over? Nou, wij hebben toevallig vorige week een uh, wijnproef gehad. Ik zag het oh, oh, ja. op het terras. Ja, dat klopt ja. ja. Want we hadden nog geen tafels en stoelen. Dus we moesten ergens uh, zitten. En het was mooi weer. Het ja, was de eerste mooie dag. Uh, nee, wij willen gewoon een, een goede mm. kwaliteit uh, wijn serveren. Maar wel betaalbaar. Dus mm. tussen de 4,80 en de 6 euro voor onze huiswijnen. Ik ben laatst aan het eten geweest. Dan moest ik 12 euro voor een glas wijn afrekenen. Stop. Ja, daar wordt niemand blij van, denk ik. Nee, maar wat je ook zegt, dat is een gangbare prijs. Maar er zijn natuurlijk mensen die echt een fles hebben van dat en dat. Ja. En dat kan ook. Nee, die komen ook zeker in de wijnkasten liggen. Maar onze huiswijnen komen echt tussen de 4,80 en 6 euro per glas. Dat is alweer heel wat. Nou, er moeten nog een heleboel dingen gebeuren. Er komt een einde, komt licht aan het tunnel. Ja, eindelijk, eindelijk. Ja. Ik vond het wel grappig dat die, uh, die verhoging dus zat. En wat is de filosofie daarachter? Klopt. Uh, wij hebben dus links bij de open haard hebben wij een podium uh, van 32 centimeter uh, laten maken. Of tenminste, dat hebben we zelf uh, ja. uh, gedaan. Uh, en dat heeft te maken met. wij krijgen dus om de, om de twee uh, barren, krijgen wij hoge barkrukken. En als je dan zou zitten bij de open haard, kijk je dus. Tegen die mensen hun rug en billen aan. Nou is dat best ongezellig. Dus vandaar ja. hebben we het iets verhoogd. Zodat je toch de hele zaak kan blijven zien als je bij de open haard zit. Oké. Okay. Um, en de open haard blijft gewoon in gebruik? Zeker. Ja. Dat is dus wel een, een soort erfstuk van de kous. Ja, ja, sterker nog. Uh, het, het wapen van Zandvoort zit er ook op. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, nee, die, die blijft gewoon. Dus uh, je mag daar niet aankomen? Nee, nee, nee. Zeker niet. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. Uh, afsluitend. De opening. Je hebt eerst gegokt op de zesde. Ja, we wilden 1 oh, dat mei. Dat een paar weken, dat, weken geleden. Ja, ja, 1 mei was, uh, was, ja, was het doel. Nou, oké, okay, dat hebben we niet gered door omstandigheden. Ja, bind me er niet op vast. Maar we, we hopen voor de Pinksteren open te zijn. Ik, ik denk dat aankomende week echt een uh, puntje op de i en opruimen en schoonmaken wordt. En dan die week erop ergens open. Maar, toch nog even over de, de inrichting. Hè? Want, ja. Um, die hele open keuken die staat er nu nog. Ja, en daarboven klopt. is nog een, was een gedeelte. Dat is nu gesplitst. Waar boven? Waar de, de, de sushi klaargemaakt werd. Waar de sportsbar zit, ja. bedoelt u? Ja, dat, dat, daar zit een eigen frituur. Dus daar okay. kunnen gewoon, als er een feestje of partij is, kunnen daar gewoon dezelfde de garnituurs gemaakt worden. Well, zodat we de keuken ja. niet hoeven te belasten met het besloten partijen. Ja, het komt zo bij me op. Ja. Bijzij, dus ja, dank voor de uitleg. Dank u wel. We zijn zeer benieuwd naar nou, wanneer de opening is. Nou, we zien de poster vanzelf wel uh, zeker. ergens en hangen we aan onze de Facebook zijkant. Zeker, hangen aan de zijkant. Ik heb ook een Instagram in de gaten, daar zullen we het ook op bekend okay. maken. Oké, en dan komen we zeker een wijntje bij drinken. Deal. Dank dankjewel. Super, dank u wel soul like California gold you found the light in me that I couldn't find Tussendoormelding. Uh, Amanda Pellen is aan de telefoon als het goed is. Amanda? Ja, klopt. Goedemorgen allemaal. Hey, goedemorgen. We wilden het even kort met jou hebben over uh, de filmvoorstelling van komende zaterdag, 11 mei. Ja, het zijn er twee. Twee, ja. Ik heb uh, begrepen dat je er om één uur is er eentje. En om uh, half Kom. vier. Klopt. Om 1 uur is de Nederlandse versie en om half vier is de Engelse versie. Oké, okay, dus je kan ook nog kiezen welke je wil zien. Ja, precies. En uh, als u nou wil komen kijken, bij wie krijg ik dan een kaartje? Uh, nou, het gaat om de film uh, Wonka. Mm -hmm. En als u wil komen kijken, kunt u via onze geefpagina... ...kunt u daar een kaartje kopen voor 2 euro. En dan uh, stuurt u een mailtje naar info... Wacht even hoor, moet ik het wel goed zeggen? Want het is nogal een lange uh, uh, e-mailadres. Uh, wacht even hoor. Uh, info at bioscoop -standford At gmail. Info At gmail.com Dat is inderdaad nog wel uh, bioscoop. Ik zal het nog één keer halen. Ja. Info bioscoop At gmail.com Ik had natuurlijk veel beter een... Uh, een uh, een korte... Kortere kunnen uh, uitzoeken, maar ja, begin is foutje. Ja, dat maakt niet uit. Je kan het altijd nog veranderen en dan uh, met een doorklik naar een uh, wat kleinere versie. Hey, um, ja. de kaartjes kan je dus via die uh, bioscoopcirkelsandvoort.gmail.info at, -at bioscoopcirkelsandvoort.gmail.com uh, bestellen. Um, is het je bedoeling dat je dat vaker gaat doen? Ja, het is de bedoeling... tenminste, de intentie is om het één keer per maand... te organiseren. En het is wel even belangrijk om te vermelden... dat... vanuit een... Uh, hoe noemen we dat... Een, een persoonlijke motivatie... dachten wij... ze het, het, het, zouden het leuk vinden om... Uh, mensen die minder mobiel zijn... zeg maar, dus een beperking hebben... of oudere mensen ook de kans te geven... om naar een bioscoop te kunnen. Maar dus... Ja, dat is wel even belangrijk om te vermelden. We wilden dus ook uh, de kans geven aan een minima om naar de bioscoop te kunnen. Maar goed, we moeten zich wel aanmelden en aangeven dat ze dat graag willen. En uh, als er nog plek over is, dus natuurlijk, is natuurlijk iedereen welkom. Dat is wel even belangrijk om te weten. Dus u betaalt via de Geef website. En je uh, bestelt zeg maar via dat e-mailadres. Oké, okay, nou dat hebben we al gedaan. Uh, info at bioscoopcircusantwerp uh, Nee, het, maar... is, het is uh, het, die uh, wacht even, op, want nu gaat die, maar die... dat e-mailadres. Het is het is info at Dat is de goeie. Ah, Oké, okay. de, de ad moet een beetje naar achteren toe. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou, um, ik hoop dat mensen dat uh, genomen hebben. Uh, de kaartjes zijn redelijk goedkoop hè, 2 euro. Zeker, 2 euro um, per persoon. En dat is nog inclusief koffie, thee of limonade vooraf. Nou, dat kan, daar kan je niet voor wegblijven. Zeker. En uh, ook nog leuk om te weten, bij een gift van uh, 100 euro uh, door bedrijven... ...dan komt er een foto van uw bedrijf uh, voorafgaande aan de film. Oké, okay, dus je zoekt uit... En ook nog, goed om te weten, we zoeken nog donateurs en vrijwilligers. Nou, dat, uh, dat moet dan via de oproep helemaal goed komen. En uh, het is aanstaande 11 mei, zaterdag, 2 euro. De kaartjes uh, moet je bestellen. Kan, kan je eigenlijk aan de deur ook een kaartje kopen? Ja, dat kan ook. Nou, nou, dan hoop ik voor je dat het lekker druk wordt. En dat je in de voorverkoop al heel wat kaartjes verkoopt. Dat hoop ik ook. Bedankt voor de aandacht. Dank je wel. Fijne dag. dag! We gaan uh, gelijk door naar Carina, want die was bij de uh, herdenking bij het Joods monument gisteren. Uh, er stond vreselijk, vreselijk veel wind, dus ik hoop dat het er een beetje goed uitkomt. Goedemorgen Wilma Schama, um, u bent ceremoniemeester van de herdenking hier bij het Joods monument. Um, in hoeverre bent u uh, verbonden met deze plek?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 helemaal ingekort eh, weinig mensen over die uit de concentratiekampen zijn teruggekomen en eh, wij moeten altijd de mensen blijven herdenken de, ze hebben in, in niet hun uh, eigen graf uh, we kunnen ze niet bezoeken en uh, al deze mensen zijn uh, weggegaan en we moeten blijven herdenken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 Ja, het, het antisemitisme is uh, jaren geruisloos toch geweest. Maar is na 7 oktober is het natuurlijk uh, weer uh, opgekomen waaien en uh, de, eigenlijk de, de joden die in Nederland zijn... die hebben daar heel veel last van en zijn bang... En uh, we hebben echt uh, de kracht nodig om voor uh, het bestaan uh, te blijven doen. Oh, ja, ja. ja, zeker. Dus uh, ja, dat zeker. is uh, wel heel belangrijk. Daarom. En daarom ja. bent u ook hier. Uh, samen met kijkers, nog vele anderen die nu uh, aankomen lopen. Uh, dat doet u goed, denk ik. Ja, fantastisch. Uh, ik kom hier al sinds 1991.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 wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. En dat is een les voor de toekomst. En daarom wil ik graag ook vrijheid benadrukken. Want vrijheid is hetgeen wat we moeten trotseren. De verbinding zoeken onder elkaar. En kijken hoe we samen die toekomst kunnen verbeteren. Ja, ja. En uh, heeft u daar ideeën over hoe u dat kunt doen? Ik niet alleen, dat moeten we samen doen.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 Ja, je merkt het emotioneert mij iedere nou, keer weer. Ik vertel dit verhaal ook op scholen. Uh, het is natuurlijk voor mij een bekend verhaal, hè. Voor mij en mijn gezin. Ja. Maar het verhaal, het, het, het verdriet, het verdriet... Uh, ik weet jij moeder bent...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 ook gezeten. Ja, en, ook gezeten ja. en je gaat nog regelmatig daar naartoe. Ja, mijn ja, pleegouders leven inmiddels niet nee. meer. Maar toen ze er leefden... Ja, het was een echtpaar zonder kinderen. Dus ik was hun ja. kind. Ja. Dus ze hebben mij naar... dat ze me vier jaar als baby en tot hun kind hebben zien opgroeien... moeten teruggeven aan mijn moeder. Ja, dat, ja. dat was ook zwaar voor hun. Ja, maar ik heb het altijd gewaardeerd. Ik ben mijn leven lang naar heel blij gaan vakantie. Mijn ja. kinderen zeiden ook opa en oma dus tegen. Ja. Ze hadden zelf geen dat kinderen... Goed. Dus ik heb ze, hoop ik... ik en ik vond het geen, uh, geen zware opdracht. Ik denk wat zij gedaan hebben, helden, ja. iemand redden. Want je, uh, je weet, als je gepakt werd door Duitsers... een ja. beetje of gefusieerd of je werd naar een ja, kamp gezuurd... wat zou je zelf D doen, hè? Dus dat is ja, een grote daar. Dus ik dacht, ik had nooit terug doen wat zij voor mij hebben gedaan. Nee. Nou, bedankt. Bedankt voor je verhaal. Dat is prettig, niet mooi, maar het is goed om hier te zijn. Nou, zeker. Dank je wel. Ja. Nou, oh, je bedankt. bedankt. Dat vind ik... Goedemorgen, burgemeester.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 Nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Oké. Okay. Dat is uh, My Propeller. En dat gaat natuurlijk over het volgende onderwerp. Wel, Adi vond het niet zo. Uh, de muziek is niet zo. Maar speciaal voor Ari was dit My Propeller. Ja, hoor, ik vond het toch een beetje crisis hoor. <laughs> ik vind het toch wel, uh, wel grappig. Ja. Maar We gaan over naar uh, serieuze zaken. Want uh, vandaag 4 mei, gisteren 3 mei. Uh, herdenkingsmonumenten zijn er. Uh, er is een herdenkingsmonumentje bijgekomen. En dat is de Propeller. Arie, hoe kom je aan het idee om een propellermonument uh, te willen hebben? Ja, dat is een lang verhaal moet ik zeggen. Wil je de lange of de korte versie? Ja, de korte versie, want je <laughs> hebt 12 minuten. 12, dat is niet veel jongen. Uh, een aantal jaren geleden zat ik samen met Jan Gerrits, ook een luchtvaartliefhebber, zaten we te, te praten over luchtvaart in het algemeen en ook over stukjes stukje zandvoort. En toen kwamen we op het idee, en vragen vraag me niet precies hoe dat gegaan is, dat een propeller... ...als monument op Zandvoort best wel gewend zou zijn. En waarom? Nou, we hebben een vliegtuigmonument natuurlijk in de vorm van de Halifax... ...in de waterleidingduinen. Maar die is naar onze optiek een beetje verstopt. Daar loopt bijna niemand langs. En het leek ons een goed idee... ...omdat uh, een propellermonument in de, in, de, in, de zee, in de zeereep te plaatsen... ...want er komen honderdduizenden mensen lopen er langs. Ja. En uh, ja, goed, toen kwam ik op een gegeven moment... Uh, op Tesla op vakantie bij het Oorlogsmuseum. En wat zie ik daar? tot mijn grote verbazing staan. Voor de deur een aantal propellers. En ik spreek die directeur aan. En ik zeg, hey, joh, wat gebeurt er met die dingen? Nou, zegt hij, die. die gaan een dus schroothoop in. Ik zeg, ho, even wachten. Ik zeg, ik heb er eentje nodig. Zo en zo. Hij zegt, neem maar mee. Nou, net niet achter in de auto. Kijk, ik heb een upje, dus dat past net, <laughs> net F, niet. Met... niet, net niet. <laughs> via via hebben we dat naar uh, handwoord kunnen krijgen... En opgeslagen in een loods. Bij de zoon van Jan. en Totdat uh, ik uh, met Peter uh, van Delft in contact kwam van het museum, want daar ben ik ook vrijwilliger. Mm -hmm. En die zei: Ik kan hem wel even gebruiken als tijdelijk monument voor het museum. En zo gezegd, zo gedaan. En daar staat hij nu. Hij staat er nu eerst gisteren onthuld. Ja. Uh, het is een B17. Ja. Um, wat is de link met Zandvoort, met B-17? Nou, de B-17 is natuurlijk een, een bommenwerper. Ja, een bommenwerper, maar ze zijn ook vlak aan het einde van de oorlog en, het en, en helemaal na de oorlog gebruikt voor voedseldroppings. En ze vlogen ook boven Zandvoort. En daar is een filmpje van en dat heeft het genootschap in zijn bezit. En dat, uh, dat kun je duidelijk herkenbaar het raadhuis zien en de, de hervormde kerk. Is dat filmpje op de site te bekijken eigenlijk? Mm, nog niet, maar we zijn er druk mee bezig. Het <tijd> zou wel leuk zijn natuurlijk. Ja, het zou zeker leuk zijn. Het is een heel kort filmpje, maar het is duidelijk herkenbaar. Ja, de luchtvaart, oorlogsluchtvaart is natuurlijk... Uh, daar is Zandvoort redelijk in gebruikt. Ja. Uh, men moest over Zandvoort heen om Amsterdam te kunnen land in en misschien nog wel verder naar Duitsland. Uh, is daar ook die hele uh, die, die kaalslag geweest aan de kust? Ah, die kaalslag was natuurlijk bedoeld voor de Atlantikwal. Maar de Watertoren. Ah, die lag veel verder naar achter toch? De Watertoren. Nee, nou, de, de Atlantikwal. Oh, uh, ja, maar het is, de bunkers die lagen direct aan de kust. Ja, die ja, maakten onderdeel ja, ja. uit van de Atlantikwal. Dus die 2000 kilometer van Noorwegen tot naar Spanje. Maar de Watertoren die is doelbewust opgeblazen als landmark. Want ja, dus de Engelsen gebruikten hem en de Duitsers gebruikten hem. En het grappige is, ik, heb na de oorlog, ik, ik sprak de, de oude heer Kiever, die is inmiddels overleden helaas, en die vertelde mij dat er na de oorlog kwam een Duitser bij hem in de, in, in de zaak. Hij zat zo de zaak in de, in de, aan de boulevard. Hij vroeg zich af waar de Watertoren gebleven was. Ja. Dat is een mooie link. Een mooie link, ja, zegt hij. Je, je, je vrienden, die hebben hem opgeblazen. Want, uh, je vrienden. ja. Ja, dat vond hij niet zo succes, Want hij zei: Ja, we kwamen uit Engeland na een bombardementsvlucht. We maakten een rondje rond de Watertoren. was voor ons duidelijk een herkenning waar we waren. En vervolgens doken we naar Schiphol toe, waar we gestationeerd waren. Dus zo is dat verhaal gegaan. Ja, ja, dat is best wel, wel grappig. Wel een apart verhaal. Is een heel apart. Uh, ik heb het nooit in de klink gezet, ooit, trouwens. Nee, ik, ik, uh, ik hoor je zeggen: tijdelijk voor het museum. Ja. Uh, dan vermoed ik dat je plan hebt om hem ergens anders te plaatsen. Ja, de plan hebben we wel. Maar we wilden hem graag in de CDP. hebben. Uh, en en bij de Boulevard? Links, links, links waarschijnlijk. De Zuidboulevard. Zuid ja. Ja. En dan is het in het verlengde van de. Nou moet ik even spieken, want ik weet dat het straatje. Zo'n beetje achter. Is uh, is in het verlengde van de Prins Mauritsstraat, zeg maar. Oh ja. Uh, die dat loopt is het straatje van de Sterflet. Toch? Ja, vanaf de Sterflet naar de, naar de zee toe. Daar ligt een prachtig stukje Duinheep waar je mm -hmm. hem heel keurig in zou kunnen zetten. Er wordt veel bewandeld, dus heel veel mensen die krijgen dat ding dan onder hun aandacht. Dus dat zou best wel leuk zijn om hem daar te kunnen plaatsen. En er staat verder nog, toch niks. En ik denk, ja god, we kunnen wel een anker van een onbestemde herkomst kunnen we in, de, in, in de reep niet gooien. Waarom dan niet een propeller met ja. een duidelijke link naar zandwoord? Dus? Dus ja, we hebben het aan de, aan de wethouder Bluis voorgelegd. En die was wild enthousiast. Maar op de een of andere manier heeft het uh, nog geen verdere uitvoering kunnen krijgen. En dat vinden wij toch wel heel erg jammer. Stopt dat in het raadhuis? Als de wethouder enthousiast is, dan zou hij toch zeggen: wethouder, geef ja. een aantal ambtenaren opdracht om er een mooi plekje voor te zoeken in samenwerking met Ari? Ja, nou, die hadden een ander plekje verzonnen en dat was dan op de rotonde die voor de sterflet. Nou, Dan moet je oversteken, dan word je, dan word je, uit, je uit je broek gereden, zo wat ja, wil ik ja, wezen. Het is, is, is niet echt een handige plek, nee. Nou, nee, Of, of op het parkeerterrein wat er in het verlengde van ligt, nou, dat vind ik ook geen... geen Friet geen, of geen, Klein. Show. Ja, dat is toch drie keer niks, joh. Nee, de, uh, ik denk dat de locatie uh, die je voorstelt een goed zichtbaar uh, uh, plekje geeft voor het monument. Ja, dat lijkt ons ook. Dus er wordt nog wel even een, een woordje aan. Nou, ik uh, aan hoop steken. dat dit het breekijzer is. waardoor we hem uh, goed onder de aandacht hebben gebracht. en dat hij alsnog daar geplaatst gaat worden. Nou ja, het genootschap Oud-Zandvoort is de grootste uh, partij in Zandvoort. dus die moeten ja. wat voor elkaar kunnen krijgen. Uh, nou ja, goed. <laughs> je moet wel je medewerking van het ambtelijk apparaat hebben, laat eerlijk wezen. Ja, dat en je is zou zeggen, zo. de ambtenaren staan ten dienste van de bevolking. Ja, uh... En uh, ik stond er eventjes bij die propeller. en er lopen allemaal mensen er langs. Ja, waarom is dit niet eerder gebeurd? Dus ja, helaas, het is maar voor twee maanden. En dat begrijpt niemand dan. Nee, nee, nee. Er wordt zoveel geld besteed aan andere zaken, waarom niet hier aan... En dit hoeft de gemeente nagenoeg niet te kosten. Wij hebben dat ding al hier naartoe gehaald. Het heeft, de genootschap heeft alles betaald. Het, ze moeten alleen even een wagentje pakken en, en dan zetten we hem in de Een betonnen sokkeltje eronder en klaar ben je. Cesar. Um, klinkt brutaal, maar um, is het handig om een gesprek met, de, burger, met uh, de wethouder aan te vragen? Dat hebben we toch al gehad. En we dat nog een keer doen. Jawel. Nou, die was erbij gisteren. Oh, dan heb je nog oh. even gesproken. Nee, ik heb er verder daar verder niet over gesproken. <laughs> dat gaat goed komen. Ik hoop het. Ik, uh, ik vind het. De link vind ik mooi, omdat er toch uh, militair luchtvaart over Zandvoort genoeg geweest is. Uh, en wat er allemaal gebeurd is, dat wordt vandaag weer herdacht bij uh, allerlei monumenten. Mm, jazeker. Dus een monument met een propeller in de zeereep zou een goed, uh, een goed punt zijn. Ja, ja, we hebben wel heel veel geld over als gemeente. Dat was gisteren 6,6 miljoen. Dat is ook meneer Bluis. Dat bedoel ik, maar, maar dat, dat hoeft hem verder weinig te kosten. Kijk, de, de gedenkplaat en dergelijke, dat regelen wij allemaal als vereniging. Ik uh, hoop dat je het voor elkaar krijgt. En dan uh, krijgen we een nieuwe opening op de boulevard in de zeerepen. Nou, Dat zou uh, mij wel gevallig zijn, moet ik zeggen. Arie, dankjewel. Dankjewel, Ben.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 It's to yourself You have to Have Come up and see me